Freddy van Tijn met het NOS Journaal. De Griekse president Papoulias doet vandaag een ultieme poging om de politieke impasse in zijn land te doorbreken. De afgelopen week mislukten drie pogingen om een kabinet te formeren. Papoulias praat met de leiders van de partijen in het parlement. Als de president er niet in slaagt de partijen tot elkaar te brengen, moeten de Grieken waarschijnlijk volgende maand weer naar de stembus. In de Afghaanse hoofdstad Kabul is een vooraanstaand lid van de Vredesraad in zijn auto doodgeschoten toen hij naar zijn werk reed. De schutter is ontkomen. Arsala Rahmani was tijdens het Taliban bewind minister. En jarenlang stond hij op een zwarte lijst van de VN. Vorig jaar zomer werd hij samen met andere voormalige leden van de Taliban van de lijst gehaald. Daardoor konden ze zich weer vrij in Afghanistan bewegen en deelnemen aan het verzoeningsproces. Van verzoening is tot nu toe niets terechtgekomen. Vorig jaar kwam de chef van de Vredesraad bij een aanslag om het leven. China, Zuid-Korea en Japan beginnen nog dit jaar met onderhandelingen over de instelling van een vrijhandelszone. De hele regio zal van zo'n akkoord profiteren, zei de Chinese premier Jabou, bij een top tussen de drie landen in Peking. De economische crisis leidt ook in Oost-Azië tot lagere groeicijfers. Volgens Jabou kan een vrijhandelszone de economie in dit gebied een nieuwe impuls geven. De economieën van China, Japan en Zuid-Korea zijn samen groter dan die van de Europese Unie. En in de belangrijkste deelstaat van Duitsland, Noord-Rijn-Westfalen, worden vandaag verkiezingen gehouden. Volgens de peilingen wordt de sociaal-democratische SPD opnieuw de grootste partij. Dat zou een tegenvaller zijn voor bondskanselier Merkel... die vindt dat de centrum regering van Noord-Rijn-Westfalen te veel schulden maakt. Ze hoopt op een machtswisseling. Het weer... Droog en zonnig, met vanmiddag enkele stapelwolken. Temperatuur varieert van 12 graden op de Wadden tot 15 in Limburg. Morgen neemt in de loop van de dag de bewolking toe vanuit het noordwesten... in de avond gevolgd door regen. Temperatuur dan van 14 tot 18 graden. Dit, Dit is Johnson Hoka van de ANBB. In de Randstad staat op de A6 Muiden richting Lelystad... tussen Almere stad en Almere Buitenwest 2 kilometer... Op de A29 Berg op Zoom rotterdam zijn technische problemen met de Haringvlietbrug. De weg is dan op dit moment afgesloten in beide richtingen. Verkeer tussen Berg op Zoon-Rotterdam kan het beste omrijden via Dordrecht-Roosendaal. Tot zover de verkeersinformatie. In Circus Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland. Leef je lekker hard en zie je...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 Thank <laughs> you. Welkom terug, beste luisteraars. We zijn begonnen met Ahmed Jamal Trio, met het nummer 1. Ja, zoals ik al had gezegd, het is een mooie dag. En ik zie op Twitter ook heel erg veel berichten terugkomen van allemaal mensen die naar Zandvoort gaan... ...of al in Zandvoort zijn en genieten van het mooie weer. Dus uh, zodra het een uur is afgelopen, kunt u lekker naar buiten, lekker genieten van het mooie weer. Het zal wel druk worden in het dorp. We gaan verder met een opname van... Uh, Kat Hamilton en John Eng uh, Engels En John Engels uh, is ook een van de jarigen vandaag uh, Vandaar dat ik dit nummer tegenkwam En het, het is toevallig een opname uh, vanuit onze eigen krocht Dus uh, uh, luistert u maar Dank u wel We gaan een heel mooi ballad voor u nu. This is written by a guy named Ben Oakland and uh, the name of the song is If I Love Again. Oh mm -hmm. Hamilton dus met uh, John Engels op de drums. Uh, yeah. Le lekkere muziek. Uh, we gaan verder met uh, Joe Locke en Geoffrey uh, Kiezer met Summertime. Van summertime naar uh, uh, twee geraniums voor jou. Dos gardenias van de Buena Vista Show. Dos gardenias para ti, con ella quiero decir, te quiero. Te adoro, mi vida. Ponle toda tu atención, que serán tu corazón y el mío. Dos gardenias para ti, que tendrán todo el calor. De oterokeer. A tu lado vivirán. Y se hablarán. Como cuando estás conmigo. Y hasta creerán. Que se dirán. Te quiero. Pero si un atardecer. Las gardenias de mi amor. Ik weet niet wat ik moet moet doen.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 Kim Hoorweg met Why Don't You Do Right. Um, ja, we zijn dus uh, langzamerhand een beetje aan het opbouwen naar een wat vlotter tempo. Al wil ik nu heel eventjes zo'n hoor, Silver uh, draai met senior blues even op adem komen. MUZIEK Down Mexicali way, saying your readers fallen for him with the hope that he will stay by the time that they love him. Saying your blues done gone away. What to say. Yes, he's taller than looking, and he always knows just what to say. By the time that they love him, senior blues done gone away. I why I'm a wandering wandering guy with no one gal to lay my head by Ooh, I'm so tired and lonely and blue 'cause the one gal I love won't be true Got the blues and it's all cost for you Got the blues and it's all cost for you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 Got the blues and it's all cost of you. James Sanders en Congito de, op het uh, Chicago Jazz Festival. Een live opname zoals je kunt horen. En, uh, nou, het klinkt allemaal best wel uh, lekker en het, is een beetje, het komt een beetje overeen met het weer buiten. Daarom gaan we lekker door met het laatste nummer alweer. Uh, de Havana Cultura uh, Band uh, samengesteld door Giles Peterson. En uh, ik wens u een fijne zondag toe en een fijne moederdag. En uh, tot uh, de volgende week. Dag. aquellos que sacrifican